Betty van Tijn met het NOS-journaal. Israël heeft alle troepen uit de Gazastrook gehaald... vlak voordat het nieuwe bestand inging, vanochtend om 7 uur. Dat zegt het Israëlische leger. Israël en Hamas zijn gisteravond akkoord gegaan... met een staakt het vuren voor drie dagen. Dat is onderdeel van een bemiddelingsvoorstel... van de Egyptische regering. In de komende dagen wordt onderhandeld over een permanent bestand. Alle voorgaande wapenstilstanden in het conflict... tussen Hamas en Israël werden steeds geschonden... Radiozenders in Israël melden dat de legerleiding zegt dat zeker 32 tunnels van militante strijdgroepen tussen de Gazastrook en Israël zijn vernietigd. Bij de inrichting van steden en dorpen moet meer rekening worden gehouden met het verwerken van grote hoeveelheden water naar hoosbuien. Volgens de Delta-commissie is er vooral in grote steden te veel asfalt en steen. Daardoor kan het water moeilijk weg, en dat heeft wateroverlast tot gevolg. Nederland heeft de VN-veiligheidsraad een brief gestuurd over de vorderingen in het onderzoek naar de vliegramp in Oost-Oekraïne. De Nederlandse ambassadeur bij de VN schrijft volgens persbureau EP dat de focus van het onderzoek nog steeds ligt bij het bergen van menselijke resten. Gisteren hebben onderzoekers weinig kunnen doen in Oost-Oekraïne omdat het er niet veilig was. De drie Afrikaanse landen waar grote problemen zijn met het ebola-virus... krijgen financiële hulp. Er komt 260 miljoen dollar beschikbaar van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank... en van de Wereldbank. Het geld is dus bedoeld voor Liberia, Sierra Leone en Guinea. In die landen zijn al meer dan 700 mensen aan ebola bezweken.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 stapelwolken en er kan lokaal een bui vallen. Het wordt 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Short. John bakker van de ANWB. Er staat een korte file op de A15... van Rotterdam naar Europoort... bij knooppunt Benelux, 2 kilometer. Er staat er een vrachtwagen stil... op de rechter rijstrook. Tot zover de verkeersinformatie.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 Blijf zitten, Lily Wood, The in Robin Schulz met prayer and See naar daarvoor die prachtige zomerplaat van Madonna met La Isla Bonita. Zo meteen om half drie, Lex van der Hoorn met het uh, ZFM Zandvoort strandweerbericht, maar eerst hebben we Raccoon voor je in de schijf staan. the worst you can be, a good day for a bad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 Salsa, sombrero 20 jaar geleden was dit een groot hit. tijdens mijn jeugd bijna. Jam and Spoon Riding the Night en daarvoor de anders Nielsen Salsa Tequila. Ah, die moet over die horen. Even kijken, hoor. Even het. Zo uh... ja. leuk horen en even goed platform geven. Het CFM Zandvoort strandweerbericht voor vandaag is zonnig. Het magische woord. Matige zuidwesten tot westenwind.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 We is niet van houden door jou, door jou, door jou, door jou, door jou, door jou, door jou, een jou, door jou, door jou, door jou, door jou, door jou, door jou,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 van hey, It's a long way there, maar dit was ook een grote van e reminiscing. Dan de nieuwe zingen van Jason Mraz. En die heet Hello, You Beautiful thing. Voor Zandvoort en de regio. We beginnen even het nieuws in, in Bloemendaal, want burgemeester Ruud Nederveen van Bloemendaal is door het oog van de naald gekropen.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 Onder andere Michel Dermers en Gerg Zensen zijn geïnterviewd. Bij voorkeur wilde deze programmamaker ook iemand spreken... die hier de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Tevens wilde hij weten of er nog nabestaande leven... van degene die toen de tussenpersoon was tussen gemeente en bezetter. De reportage komt dus aankomende dinsdag 5 augustus uh, uh, op tv... en dat is uh, om 10 minuten over negen via Nederland 2.